Drie uur. Dit is Radio 1. Jeroen snel en Renze Klamer. Hoe slaagt Marianne erin om als prehistorisch mens te leven in een moderne stad? Vleermuizen blokkeren de sloop van een groot pand in Den Haag. Nu is het nos Nationaal met Gert Kluik. Minister Timmermans is woedend dat de VN-veiligheidsraad... geen onderzoek doet naar de mogelijke gifgasaanval in Syrië. Ik vind het onbegrijpelijk en ook eigenlijk voor de wereldgemeenschap beschamend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 De standaard periodieke herkeuring voor het rijbewijs komt te vervallen voor autisten. Minister Schulz van Hagen is het eens met de Gezondheidsraad dat de herkeuring niet langer nodig is. Volgens de Raad heeft de maatregel geen gevolgen voor de verkeersveiligheid, omdat het ziektebeeld in de loop van de tijd niet verergert. Voor mensen met een autistische stoornis blijft de keuring bij de eerste aanvraag voor het rijbewijs wel bestaan. En in uitzonderlijke gevallen kan een onafhankelijk specialist het CBR adviseren na drie of vijf jaar toch een herkeuring te doen.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 Waarom Manning een dag na het vonnis met een naamsverandering komt, is onduidelijk. De verdediging hoopt dat president Obama Manning gratie verleent. Het Witte Huis heeft gezegd dat een gratieverzoek behandeld zal worden als ieder ander verzoek. In het noorden en midden van Portugal woeden tien grote bosbranden. De brandweer heeft 750 man ingezet om het vuur te bestrijden. De getroffen districten zijn Villarreal in het noorden en Viseu in het midden van het land.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 Het weer in het oosten en noorden: geregeld zon, elders veel wolken en vooral in het zuidwesten en zuiden ook wat lichte regen. Het wordt 21 graden in Zeeland tot 25 graden in Groningen. Morgen geleidelijk zonniger en dan wordt het 23 tot plaatselijk 27 graden. Er is verkeersinformatie: John Sohoka van de ANWB. In de regio Rotterdam daar is de Thomassentunnel op de N15 momenteel in beide richtingen afgesloten. En op de A28 gaan richting Amersfoort. was staat tussen strand Nulde en Amersfoort vatdoors 5 kilometer. Er staat een auto in brand en die auto blokkeert daar de rechte rijstok. En wij gaan zo verder met Dit is de dag. Blijf luisteren. Wij hebben geen winkelbanden.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 Dit is Radio 1. EO, dit is de dag. Renze Klamer en Jeroen Snel... Marianne probeert als een prehistorisch mens te leven in Amsterdam. Op blote voeten en zonder bestek. Ze trekt er heel wat aandacht mee en daarom zit ze hier. Maar vooral ook om over haar ervaringen te vertellen. In het nieuws van dichtbij horen we regionale actualiteiten... uit Friesland, Zuid-Holland en Drenthe. En tegen half vier is er uiteraard onze dichter bij de dag, Hans Mirks. Uw mening wordt zeer op prijs gesteld. Via Twitter met hashtag DIDD of op onze website ditistedag.nu. Rauwe knollen, dat is toch geen fatsoenlijke maaltijd? The Cro-Magnon, our own species. Thinner, weaker, but smarter. Jij hebt je noodratsoen al gevonden, zie ik. Oké. Marianne van Dijk, we horen hier wat, uh, wat een spannende geluiden. Een ja. hele spannende geluiden die, die een beetje als onze associaties uh, illustreren... die we hebben bij holbewoners. Uh, voel jij hiermee even wat? Nou, ik hoorde al één ding, volgens mij rauwe knollen. En dat is, ik dacht zelf ook dat we vroeger alleen maar rauw aten. Maar dat blijkt, we koken al 500.000 jaar... of we gebruiken in ieder geval 500.000 jaar vuur... Ja, om dingen op te braden of op te... Dus er zijn wel veel misverstanden waar ik zelf nu ook achter ben gekomen. Maar zo, zo begon het wel hè, Ja, avontuur. Het had iets met eten te maken, de manier waarop jij eraan begon. Ja, ja ik was in aanraking gekomen met een paleo-dieet. Dat betekent dat je, je eet dan uh, zoals we destijds in de oertijd aten. Vlees, vis, groente, fruit, noten en eieren. En dus veel minder granen en suiker. En uh, geen zuivel ook, zoals we nu doen. En uh, ja, dat dieet had op mij een heel positief effect. Ik had veel meer energie, ik was veel minder snel moe... en ik, uh, mijn huid zag er beter uit, ik werd niet meer verkouden. Tot zover klinkt dat vrij uh, normaal. Mensen die gaan diëten en denken, hey, dat, is, dat heeft wel wat voordelen... maar dat je dan denkt, ik ga als holbewoner honderd dagen in Amsterdam leven. Ja, ja dat was inderdaad... Nou, ja, ik liep in het bos en ik, ik zat eigenlijk een beetje te fantaseren. En ik dacht van, ja, wat nou? Oké, okay, dit heeft een positief effect. Wat nou als je... Misschien ook wel een beetje perfectionistisch. van Wat als je alles gaat doen wat we destijds deden, wat voor effect zou dat hebben? En wat, en wat ja. is dat dan precies? Hoe leef je als holbewoner? Nou ja, ik moet er meteen bij zeggen, ik, ik heb een selectie gemaakt van gewoontes. Want je kan natuurlijk niet, als ik alles zou willen doen, zou ik naar de bush bush moeten. En, daar, uh, en dat vond ik niet interessant, want ik wil kijken welke gewoontes ja, nu nog nuttig zijn in de stad. Wat doe je wel? Dus wat heb ik gedaan? Ik, heb, uh, nou, ik gebruikte geen, uh, geen elektriciteit, geen licht, behalve mijn laptop wel. Um, je gebruikt er, wel je laptop. Ja, nou, ook niet helemaal. Want ik, ik heb wel een blog bijgehouden over wat ik deed. Maar de laatste tien dagen heb ik ook getest hoe het is om zonder telefoon en zonder internet te leven. En één dag in de week deed ik dat ook al. Um, geen heet water, dus ik douche te koud. Het uh, dieet is zoals je al zei. Um, in binnen Amsterdam liep ik alles. Ze liepen destijds gemiddeld negen uh, kilometer per dag. Dus ik liep ook alles op blote voeten. Op blote voeten? Ja. ja. En, en er is nog iets aan jouw verschijning. Je hebt ook je, je, je okselhaar laten staan ja dat, dat is toch wel wat als dus wordt even trots getoond ja. ja we kijken ja, maar ik het, we het we student ja. dat ik hem moet laten zien He, heb je daarmee ja. ook op het strand gelegen deze zomer ja, ja, ja en ook dat beenhaar onder een leuk jurkje ja ik vind dat persoonlijk ja, dat was eigenlijk niet het ergste het is natuurlijk wel een beetje dan krijg je vindt... toch opmerkingen over nou dat viel eigenlijk wel mee meer over die voeten toch wel, dat zie je meteen dus dat, uh, ja. maar waarom doe je dat ik, be ik bedoel ja prehistorisch maar ja, nou, ik, ik wil graag onderzoeken wat, ja, welke gewoontes van toen nu nog, nu nog uh, nuttig zijn. of leuk voor ons kunnen zijn. Ook omdat, kijk hoe we nu leven. We zitten, we zitten negen uur per dag achter onze laptop binnen zonder zonlicht. En we, we, ja, we gebruiken, ik hoorde net ook al bij, bij de heer Wachten. we, we, we gebruiken enorm veel spullen. we willen alleen maar meer, meer, meer. En ja, het leek me interessant om te kijken wat, nou is, wat er. Ja, als hoeveel heb nou je nou nodig? Niet iets wat je als eerste kan missen, lijkt me. Nou ja. Dat is dus precies mijn punt. Dat, dat je niet te snel moet denken, het kan niet. Dat je het gewoon probeert. En dat heb ik dus gedaan. En ik heb honderd dagen op bloedvoeten voeten gelopen en het kan wel. Ook bij ons aan tafel is nog psychiater Dirk te wachten, Die ook in zijn boek heeft over een overdreven consumptiemaatschappij. Is dit een oplossing? Er zijn geen de oplossingen. Maar dit is een voorbeeld, en ik krijg veel reacties van mensen, van mensen die zoeken, op zoek gaan naar wat alternatieve manieren. Niet altijd zo opvallend, maar <laughs> ook kleine dingen. Mensen die zeggen van, kijk, ik heb mijn vierde wagen weggedaan en met drie auto's gaat het ook met ons gezin, bijvoorbeeld. Maar had ik u gekend, u had een plaats gekregen in mijn boek, denk ik, van zo. hoe kunnen mensen wat zoeken naar naar de, de vanzelfsprekendheden van onze consumptiemaatschappij, die misschien niet altijd zo vanzelfsprekend zijn. Hè? Dat okselhaar is niet van de holbewon, dat is nog maar dertig jaar geleden. Dat, dat is, we moeten niet altijd zo ver teruggaan. Ik heb een collega, een Vlaamse psychiater, die zijn patiënten onder andere behandelt met dat dieet. En die ja. daar goede resultaten mee heeft. Ik denk niet dat dat wetenschappelijk zo hard te maken is, maar het is in ieder geval toch iets waar moet over nagedacht worden. Het is ja. toch evident dat ook de eetcultuur uit, uit de hand loopt in in onze westerse wereld. Ja. We worden allemaal onwaarschijnlijk obese. En, u, u bent toch nog met een boek bezig, een vervolgboek? Misschien ja, ja ik zal uw coördinaten opnemen. <laughs> <laughs> dat is één weer op ze te bereiken, is inderdaad. Te voet dan even benaderen. Maar Marianne, doe jij het wel helemaal goed? Want ik zie bijvoorbeeld op jouw site, er staan dan jouw regels. Yeah. Maar er staat wel een disclaimer bij dat jij ze mag aanpassen naar, uh, naar eigen. Nee, die disclaimer is meer bedoeld als ik meer... Want ik ben natuurlijk ondertussen aan het lezen over die tijd... van als ik iets nieuws leer van hoe, hoe men het deed. Dus ik was begonnen inderdaad met rauw eten. en nou, ik kreeg onwijs die reden van. Toen ging ik nog eens verder zoeken en kwam ik erachter dat het dus niet klopte. Dus op die manier ja, pas ik dingen aan. En mensen die mij volgen, daar zitten ook inmiddels ook paleontologen bij... die, die mij adviseren. Wat zeg dat ook alweer? Mensen die alles weten over het paleolithicum, over de oertijd. Ja, en uh, nou bijvoorbeeld ook als het gaat om dat, om dat blote voeten lopen. In Amerika is dat heel groot barefoot running. Dus uh, het idee is daarbij dat als je normaal land je eigenlijk op je, op je ja, de achterkant van je hiel zeg maar als eerste. En dan rol je, je voet af. Dat als je in schoenen loopt, is dat de enige manier waarop je kan lopen. Ja. Terwijl als je kijkt naar kinderen die nog uh, geen schoenen aan hebben gehad, die landen meer op hun voorvoet. En het idee is eigenlijk dat dat, dat uh, blessures voorkomt. Uh, dat ja, veel mensen. To, bij mijn barefoot running coach die ik dan uh, heb uh, gevraagd, uh, zij, haar was verteld dat ze eigenlijk nooit meer zou kunnen rennen of fietsen, en zij uh, rent nu marathons op blote voeten. Dus dat uh, ja. En maar ik blijf. Ik ben het wel ook, ook weer met de heer eens. Het is het is een experiment. Het is geen wetenschappelijk iets. Ik laat zien. Ik wil een soort van voorbeeld. Uh, of inspiratie geven over ja, hoe, je, hoe je je gewoontes kan onderzoeken. Speel je wel eens vals? Ja, ik heb, ja maar dat geef ik dan wel toe. Ik heb het één keer heb ik vals heb ik gespeeld. Of, nou, vals gespeeld heb ik ja inderdaad mijn regels. Uh, en dat was eigenlijk de eerste keer dat ik, uh, dat ik een dagje zonder internet zat. En uh, ik voelde me toen, ik kwam thuis, ik voelde me heel alleen. En er was niemand thuis. En ik dacht, ik wil nu de, uh, mijn computer aan en ik wil op Facebook. En toen. En dat is heel gek, want ik heb allemaal. Nou, ja, dat lopen is best wel zwaar. Die is af en toe zwaar. Heel veel discipline, chemische Van Al papier, die dingen. Van al die dingen vond ik dat, heb ik daar dus als enige regel mee. En dus ik heb er ook een post over geschreven. Van hoe, kan, hoe kan dat? Wat nou, is dat? Kopen boek van, van Dirk ja, de Wachter. Ja. Die schrijft precies zit. En het hoe dat hielp dus zit. ook niet. Hè? Ik zette de computer aan, maar het hielp niet. Dus... Het hielp niet. Nee. Het gaf geen bevrediging. Nee. Dat is toch en wat ik ook trouwens wel interessant vond uh, in uw verhaal over het, het zorgen voor anderen. Want we gaan er vaak vanuit dat de oertijd. Nou, dat was allemaal rouw en uh, veel geweld. En uh, de deels is dat deels zat ook waar. Maar wat ik ook heb gelezen. Is dat er um, uh, resten zijn gevonden van mensen met dusdanige verwondingen. Um, dat die wel verzorgd moeten zijn. Dus mensen met verwondingen die wel nog ouder zijn geworden dan toen ze die breuken of wat dan ook opliepen. Dus die zijn gewoon permanent verzorgd door anderen. Dus dat is inderdaad iets wat echt aan de basis van van onze van de menselijke van cultuur. De, ja, van de homo sapiens. Ja. ja. ja. Uh, je hebt het nu honderd dagen gedaan. Dat experiment is nu voorbij. Uh, ga je door? Ik ga een heel jaar door. Ja. Ja. Je, je gaat nog één heel jaar als holbewoner. In ja. Vanaf september. Ja. Het idee is dat ik in de honderd dagen heb ik lang niet alles kunnen doen wat ik wilde doen. Ik, wil graag, ik kocht nog alles gewoon bij de supermarkt. Dus ik wil graag leren om uh, eetbare planten te vinden in Amsterdam. En ik wil bepaalde sociale aspecten onderzoeken. Dus destijds leefde je met, met een groep mensen. En je kende dus iedereen die om je heen woonde. Nou, in Amsterdam, ja, ik ken mijn buren niet. Laat staan de mensen in mijn straat. Dus ik, die ga ik leren kennen. Althans, dat is mijn intentie. Ik weet een soort niet, kleinschalig gaat wereldje bouwen in Amsterdam zelf? Ja, wereldje bouwen. Nou ja, kijk, het blijft natuurlijk zo. Ik doe het en... en kijk hoe andere mensen daarop reageren, daar heb ik geen controle over. Dus uh, dat is natuurlijk ook grappig, de clash tussen uh, ja, waar ik mee bezig ben. en, en Krijg ja. je dat ook wel eens, uh, want je zegt dan, de meeste mensen maken niet gekke opmerkingen over ook zo'n blote voeten, maar krijg je, krijg je nooit naar opmerkingen? Jawel, naar ja, ja, wel over de blote voeten. En, uh, Wat zeggen mensen dan? Nou ja, um, ze, het is meer dat ze me aankijken alsof ik echt compleet gestoord ben. Wat ik ook wel snap, want ik bedoel, als ik iemand blote voeten zou zien, zou ik ook denken, waarom? Maar het, het verschilt heel erg. Uh, sommige mensen er zijn er bijvoorbeeld ook veel uh, Marokkanen en Turken en Surinamers... die allemaal naar me toe komen. Want die hebben in hun jeugd uh, op blote voeten gelopen. En die allemaal zeggen, oh, dat is heel gezond en uh, wat leuk. En dus het, ja, je, krijgt, je Steen, hebt veel van contact die met me. ja, ja, ja. Maar ja. Je, je schaamt je vast ook wel eens. Dan moet je elke keer weer vertellen, ja, ik leef als holbewoner. Ehm... <laughs> Ik, ben, ik schaam me eigenlijk steeds minder. Ik ben wel eigenlijk steeds trotser dat ik gewoon het probeer. Ondanks dat je dus inderdaad uh, ja, natuurlijk opmerkingen krijgt. Ja. Wat heb jij nodig om nog een jaar zo te leven? Ja, wij hebben crowdfunding opgezet. Uh, want um, ik wil uh, graag medische testen doen voor en na. En dat kost allemaal geld. En we, zijn, we gaan een documentaire maken en een boek over het jaar. En We hebben 10.000 euro nodig in totaal. En we Sorry. zijn nu inmiddels al ver over de helft. Dus uh, we zijn uh, eigenlijk al een heel eind. Maar het zou leuk zijn als mensen die geïnteresseerd zijn... of willen sponsoren of willen meedoen. Ze kunnen leuke dingen krijgen als ze meedoen. Uh, uh, het e-book wat, uh, wat ik ga maken. En uh, nou, de, de première van de documentaire zal een god zijn. Dus mensen kunnen tickets krijgen daarvoor. Ja. Uh, en ja. het geld is dan allemaal bestemd voor medisch onderzoek. Maar waar betaal je gewoon je, je levensonderhoud van? Of slag nou, je ook blijf, zelf je kippen op straat? Uh, ik blijf wel werken. Ik werk dus als filosofiejournalist, Dus ik blijf uh, mijn werk wel gewoon doen. Dus uh, daar betaal ik mijn eigen huur van. Maar ja. dat, dat eten, hoe doe je dat? Uh, slag je zelf dieren? Nou, dat is wel interessant. Ik wil dus inderdaad ook kijken hoe ver ik daarin kan gaan. Ja, ja. het lijkt me verschrikkelijk. Dus ik ben wel benieuwd wat het, wat het met je doet... Als je, um, ja, als je ook voor je eigen vlees zorgt. Ja. Ja. Dirk de Wachter, heeft u nog een mooie conclusie voor deze manier van leven? Uh, ja, ik vind dit uh, geen gestoorde dame, als ik dat als psychiater mag zeggen. Maar een interessante normaliteit. Een interessante huh? normaliteit. Uh, maar uh, ze, heeft, uh, ze heeft geen pilletje nodig? Nee, absoluut niet. Oké. Okay. Dank. Nou, Marianne van Dijk, veel succes <laughs> met deze manier van leven. Dank je wel. Het komende jaar. Mag ik je voet even zien aan de ondergang. Dat vind ik wel heel... Come look inside my head. Let's take a mental vacation. We'll dream without a bad one.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 I'm breathing and you be with me. There's nothing more than that. So won't you dream with me?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 En vandaag steken we ons licht op in Drenthe, Friesland en Zuid-Holland... te beginnen met Jan Willem Horsman van het Dagblad van het Noorden. Goedemiddag Jan, Willem. Goedemiddag. Ja, hey. Emmen verliest uh, haar dierentuin uit het centrum... maar toch doet Emmen haar best om uh, aantrekkelijk te blijven, toch? Voor het publiek. Klopt. Er komt een uh, nieuwe dierentuin vlakbij het centrum. Die is In uh, 2016 is die open, net als met een, uh, een nieuw theater. En ze gaan een heel groot marktplein, uh, het echte hart van Emmen, willen ze opknappen. En hoe gaan ze dat doen? Nou, ze zijn, uh, er is een heel pakket aan maatregelen uh, gemaakt en een uh, uh, klein onderdeel daarvan is het uh, gaan, ze ze gaan kijken of de restanten van een eerdere kerk, die dus in de grond liggen, of die blootgelegd kunnen worden en getoond kunnen worden aan het publiek. Ja, en daar ja. zijn ze dus nu met een, uh, een grondonderzoek zijn ze daar nu mee bezig vandaag. Uh, en en dat is interessant klaar. genoeg om uh, het leed van het vertrek van de dierentuin een beetje te verzachten? Nou, het is niet het, de, de, dierentuin vertrekt niet, hè? De dierentuin hij, verplaatst. Het, ja. Ja, hij wordt verplaatst. En er komt een heel, heel grote nieuwe dierentuin, komt daarvoor in de plaats. Met een nieuw theater erbij. Het is niet zo dat het dierentuin vertrekt uit Emmen. Er komt iets, iets, iets groters voor in de plaats. Ja. Dus dat, maar de, het marktplein wordt opgeknapt omdat het uh, eigenlijk zwaar verouderd is en tussen twee. Nieuwe pleinen komen te liggen. En daar kan niet een heel oud plein tussen komen te liggen. En daarom hebben ze nu allerlei plannen gemaakt om het marktplein op te knappen. F fundamenten van een kerk worden blootgelegd onder een uh, glasplaat, geloof ik. Hey. Dat is de bedoeling. Z is de bedoeling. Zodat je er gewoon overheen kan lopen? Met tekst van uitleg daarbij. Ja, maar ja. dat is niet het enige. Hè? Er zijn nog meer plannen, toch? Nee, klopt. Ze gaan uh, uh, een, een oude bloemenk een bloemenklok, een eerbetoon aan een oud-wethouder zal verplaatst worden. Er komt een groot park, wordt er, of een park wordt in, aangelegd op het, uh, op het marktplein. Een deel wordt dan uh, een parkachtig geheel. En uh, ja, wat wel bijzonder is, is dat uh, nou, de wethouder die uh, uh, heeft gezegd van eigenlijk moeten die restanten van die oude kerk blootleggen. Die kwam ook met het idee om een oude muziekkoppel weg te halen. Dus aan de ene oh. kant heeft hij belang bij historie vanwege die oude kerk... En de muziekkoppel in 1934 die zou eventueel weg kunnen, zei hij. En dit zorgde voor veel tumult in Emmen. Ja. En ook dat gaat gebeuren is natuurlijk nog de vraag. Ja, de fundamenten van de kerk worden uh, belangrijker geacht dan de muziekkoepel. Maar ze kunnen niet naast elkaar blijven bestaan? Nee, de muziekkoepel, dat kan wel. De muziekkoepel is alleen zwaar verouderd en is uh, eigendom van de winkeliersvereniging. En die heeft geen geld om hem op te knappen. En de wethouder zegt, van, ja, als je hem niet gebruikt, zelfs Sinterklaas, wordt er niet meer ontvangt, zoals in het verleden, dan ja. kun je hem net zo goed weghalen. Nee, heeft het geen functie meer. Jan-Willem nee. Horsman, dankjewel, van het Dagblad van het Noorden. We gaan naar Omroep West, Patrick van Houten in Zuid-Holland. Goedemiddag, Patrick. Goedemiddag. Ja, uh, je bent vandaag in een moordzaak gedoken, of niet? Ja, het is een mysterieuze zaak. Afgelopen zondag werd een dode man gevonden op de binnenplaats van een wooncomplex in de Schilderswijk in Den Haag. Boven hem, op de vierde verdieping, zit een gapend gat in een ruit van het complex. Vraag is natuurlijk, is hij nou gevallen of geduwd? Er zijn zondag meteen vier mensen aangehouden, drie mannen en een vrouw. Een eh, man en een vrouw zijn nu weer op vrije voeten. En wat we inmiddels weten, is dat die dode man zou gaan trouwen. En wel met de vrouw van 41 die ook aangehouden werd. Ze is inmiddels officieel geen verdachte meer. Ze kon ons vandaag via haar advocaat wel wat meer vertellen... Ik moet erbij zeggen, dat het hele onderzoek loopt nog. Dus dit is haar verhaal. Het is niet het officiële verhaal van de politie. Um, zij zegt, zaterdagavond ging ze met haar verloofde naar een kroeg. Daar hebben ze ruzie gekregen. Hij ging naar huis. Uh, dat stel woont in dat complex bij een oom van die vrouw. Uh, zij ging later ook naar huis, maar wilde niet alleen over straat... en werd thuisgebracht door twee mannen. Die kwamen ook mee naar boven. En daar ontstond meteen ruzie tussen die twee mannen... en het latere slachtoffer. Ja. Die vrouw heeft toen gezegd, jongens, ik heb helemaal geen zin in ruzie. Uh, en heeft die mannen letterlijk op de gang gezet. Maar ja, wat er daarna gebeurd is, dat blijft nog een raadsel. Zij nee. is in dat appartement gebleven. Je zou bijna zeggen de, de twee op de gang en de ander door het raam gegooid. Maar dat mag ik natuurlijk niet concluderen. Nou ja, je moet je inderdaad voorstellen, het is een gang met allemaal appartementen aan het eind die hoog eruit. Uh, onderste helft van die ruit ligt eruit. Slachtoffer eindigt op de grond. Dus ja, uh, dat is natuurlijk wel wat veel mensen nu denken. Uh, volgens de vrouw waren die mannen binnen vijf minuten weer terug in het huis. Ze zeiden. Die verloofde is weggegaan. Zij dacht, na nou die ruzie, dat kan natuurlijk best. Die is bij een vriend gaan slapen. En de advocaat Paul Verweijen zegt daar dit over. Het enige wat zij wel gezien heeft, is dat gat in die ruit. Wat die andere twee mannen daarover hebben verklaard... is dat haar verloofde zelf door die ruit heen had getrapt. Zij heeft op, op dat moment uh, verder geen vermoeden gehad... dat er iets ernstigs was gebeurd. En zij had ook verder geen enkele aanleiding om dat te vermoeden. Uh, zij heeft in ieder geval ook niks gehoord. Het blijft Mooi. voorlopig nog een mysterie. Mooi de accentje, die advocaat dat mag allemaal. Die twee mannen op de gang, ja, dat zouden toch gewoon getuigen kunnen zijn. Maar die, die hebben niks verder te melden over de toedracht. Nou ja, die zitten nog wel vast. En wat zij verklaren, dat weten we op dit moment nog niet. Dus dat is een beetje wat meer licht op de zaak kan werpen. Ja. Nou, dan nog een onderwerp van heel andere orde. Een oud bankgebouw hebben jullie vandaag bezocht. Ja, een oud bankgebouw in Hoogmade. Dat moet plat, want daar komen appartementen op die plek. Maar voorlopig mag het niet plat, want er zou... Eén dwergvleermuis in kunnen zitten. Eentje, zeg je, hè? Eentje, eentje, ja. eentje ja. En da dat is nog niet eens zeker of dat zo is. Maar voorlopig heeft de gemeente gezegd... ja, we kunnen die vergunning nu niet uh, verlenen op deze manier. Dus ja, ze zijn op zoek <lacht> naar die dwergvleermuis. Of die er wel zit. Ja, maar als die er dan zit, dan vang je hem en uh, geef je hem een ander gebouw, toch? Ja, dat is nou wat ze nu uh, proberen is inderdaad in de buurt een aantal van die vleermuiskasten uh, neerhangen, waardoor ze uh, hopen dat hij daarin gaat zitten. Dan heeft hij inderdaad een andere slaapplek hmm. uh, en dan zou het allemaal goed kunnen komen. Maar voorlopig wordt uh, uh, de man die die uh, complexen wil neerzetten, de projectontwikkelaar, er een beetje moedeloos van. En Wat vind je er nou zelf van als je zo'n verhaal meemaakt? Ja, ik kan me zeer goed voorstellen dat die man er moedeloos van wordt. <laughs> Oké, okay, Patrick van Houten van de Omroep West. Dankjewel. Gaan we naar het noorden? Hayo Bootsma, Omroep Friesland. Goedemiddag. Ja, dag Hayo. Uh, er komt iets, iets heel moois voor de Friese dorpen en steden: een echte app. Een echte app, ja. Je ja, moet je bedenken, er zijn hier 428 dorpen, steden en uh, buurtschappen. En al die dorpen, buurtschappen, steden krijgen dus allemaal een eigen app. Er zijn er nu 12 klaar uh, voor de elf steden, uiteraard. Daar moet je natuurlijk wel mee beginnen in Friesland. Ja. En voor één uh, boorschip, buurschip dus. Zo'n Vierden. nou heb je vast nog nooit van gehoord, is echt niet heel groot. Uh, en daar hebben ze de zaak dus ook gelanceerd. Nou, dat is dus de eerste app. Dus uh, stel nou, jullie willen, of de Nederlander wil dus gaan fietsen in Friesland, uh, gaan varen, nog beter. Zelfs, uh, Friesland vaarwater uiteraard. Uh, dan kun je dus voor elk dorp een aparte app downloaden. Nou dat is toch helemaal niet handig ver... zoveel verschillende apps? Je wilt er gewoon één nee, app van Friesland? Is... Ja, dat is natuurlijk ook dat is een beetje Friesland. Ja, Friesland maakt niet uit. Uh, dat is wel een beetje de kritiek ook natuurlijk. Want het is toch idioot, 428 apps. Stel, die, die kun je niet eens kwijt in één mapje op je iPhone precies, of, of op, je, op je Android. Dus dat is niet zo handig. Maar dat was ook niet de bedoeling zouden maken. Nee, uh, stel je gaat naar een dorp toe of naar een stad toe. Dan uh, haal je de ene app eraf en zet je de andere oh, erop. En dan weet je precies wat daar gebeurt. Ja, en dan moet er maar een mooi bord staan uh, aan het begin van het dorp van dit is onze app. Nou, Downloaden eigenlijk zou je dat al... Ja. Nu, nu weten de mensen dat dus, en nu zou je dus kunnen weten dat, dat het zou kunnen. Kijk, het voordeel is wel dat, dat uh, kom je in zo'n dorp, dan zie je gelijk uh, op die app wat daar dus speelt. Dus is daar bijvoorbeeld een dorpsfeest binnen en je komt er op de fiets en je hebt zin in een biertje. Nou, kun je gelijk naar de tent toe. Uh, de dokter de, die bij wijze van spreken een aanbieding heeft van, kom nu langs voor je gebroken been. Nou, is allemaal terug te vinden op de app en alle informatie over het dorp. Dus, dus stel je ziet uh, daar een mooie kerk in dat dorp, nou, je Kijkt ernaar, je kijkt op de app en hey, moet je eens kijken, daar staat alles uh, van, van bouwjaar tot nou ja, zeg nou, het maar. Dus de inwoners die kunnen zelf continu informatie toevoegen? De inwoners kunnen dat toevoegen en ook de bezoekers. Dus okay. stel de bezoeker die, die ziet iets waarvan hij denkt, goh, dat is leuk. Kan ja. op de app. Nou, een soort van Wikipedia. Maar ben, ben je niet bang voor een wildgroei dat er echt allemaal grote nonsens uh, dan op uh, terecht komt? Nou ja, dat is dus ook wel weer een punt van kritiek natuurlijk. Uh, hoe voer je daar redactie op? En zij verwachten, uh, de, de makers, de bedenkers, dat is een stekkerbedrijf die verwacht eigenlijk dat die controle gedaan wordt door die bewoners uit die dorpen zelf. Dus dat die zelf dan die app een beetje bijhouden. En als er dan iets opstaat wat compleet uh, uit de lucht gegrepen is... nou ja, dat je dat dan toch wel even weghaalt. Waar woon je zelf? Ik woon zelf in Leeuwarden. En daar is de app natuurlijk al uh, in de lucht, of niet? Ja, daar, uh, daar schijnt van, de app in de lucht te zijn. van de elf ja, maar de iPhone, daar kun je hem nog niet op, uh, op downloaden. Op, uh, voor Android is het wel beschikbaar. Wel voor, uh, voor Leeuwarden dus ook. Oké, okay. een app in het Fries is gewoon app? Uh, een app, uh, ja. ja <laughs> een maar, app is een app. Het, uh, een appke, hè? Een appke. Een appke. Okay. Een appke. <laughs> een appke. <laughs> ah, mooi. Ho <Ha>, Bootsma, <laughs> dankjewel. Graag gedaan. Uh, ja, het is alweer tijd voor onze, voor onze dichter bij de dag. En dat is vandaag Hans Mirks. Hans, goedemiddag. Goedemiddag. Je hebt een mooi gedicht voor ons gemaakt. Ik hoop het. Ga, ga je gang. Ga nu loop ik gewoon weg uit mijn leven. Ik las een boek over de samenleving. Wat ons bindt is dat niets ons meer bindt. We vinden ons in de plooien niet meer terug. Ik schreef een boek om mezelf te helpen. Ik zou een jongensdroom achterna... om het ver weg net zo succesvol te maken als hier... waar alles kapot gaat. De zorg toegankelijk maken voor iedereen die kapot is. Nu wil ik terug. Naar voor de geschiedenis. Voor er haast bestond... Naar waar nog plaats is voor verdriet, voor haargroei. Waar identiteit nog niet vloeibaar is. O cultuur om die grote witte stilte te voelen. Aan mijn kleine, zachte voetjes. Mooie gedicht, Hans Merks. Bedankt. Het gedicht is straks na te lezen op onze website Nu En daar kunt u ook gesprekken terugkijken en uw reacties of ideeën kwijt. We bedanken onze gasten van vanmiddag Marianne van Dijk. En dat geldt ook voor... Ewoud, Eergang, Dirk de Wachter en Floortje Dessing. En verder bedank ik Renze Klamer voor de afgelopen drie weken als mede-presentator. Nou zeg, graag gedaan. Straks gaat Radio 1 verder met Villa VPRO, Tesselblok en Ger Jochems. Ger, wat gaan jullie doen? We hebben te gast Louise Fresco, hoogleraar Duurzame Ontwikkeling... voormalig topvrouw bij de VN-voedselorganisatie FAO, enzovoort, enzovoort. Zij is de laatste gast in onze serie, gespre serie Gesprekken met eigenzinnige denkers. En de vraag aan haar is eigenlijk... hoe denkt zij Nederland uit de malaise te trekken? Louise Fresco dus, zometeen in de villa. Dit is Radio 1. Het is bijna half vier tijd voor het NOS Nationaal met Gert Kluk. Minister Timmermans vindt het onbegrijpelijk en voor de wereldgemeenschap beschamend... dat de VN-veiligheidsraad geen onderzoek instelt naar een mogelijke gifgasaanval... in de buitenwijken van de Syrische hoofdstad Damascus. Timmermans noemt het logisch om de VN-inspecteurs... die op een paar kilometer afstand al onderzoek doen... naar een eerdere mogelijke gifgasaanval in Syrië... ook dit incident onderzoeken. De Russische regering heeft het internationaal Olympisch Comité... de verzekering gegeven dat homoseksuele sporters niet gediscrimineerd zullen worden... tijdens de Olympische Winterspelen in Sochi in februari volgend jaar. Vicepremier Kozak verzekert het IOC in een brief... dat Rusland zich aan het Olympisch Handvest zal houden... dat iedere vorm van discriminatie veroordeelt. Het gaat goed met het toerisme in Spanje. In de eerste zeven maanden van het jaar... ontving het land 34 miljoen vakantiegangers... en daarmee is het record uit 2008 verbroken. De cijfers zijn een opsteken voor Spanje... dat al enkele jaren kampt met een krimpende economie... en oplopende werkloosheid. En Bradley Manning, de Amerikaanse militair, die gisteren 35 jaar cel kreeg voor het doorspelen van geheime documenten aan Wikileaks, wil zijn leven voortzetten als vrouw onder de naam Chelsea. Hij wil zo snel mogelijk met een hormoonbehandeling beginnen. Waarom Manning een dag na het vondst met een naamsverandering komt, is onduidelijk. En dat zijn de hoofdpunten. Voor de situatie op de weg gaan we naar de ANWB John Sohoka. In de regio Rotterdam daar is de tunnel op de N15 in beide richtingen afgesloten. Het heeft alles te maken met een technische storing. Aan beide kanten staan nu files van 2 kilometer. Langer is de file op de A28 richting Utrecht. Daar staat tussen Strand Nulde en Amersfoort-Wathorst 7 kilometer zo'n uitgebrande auto. Inmiddels zijn wel alle reiszolken bij Amersfoort weer vrij. Dit is radio 1. Villa VPRO. Tessel de Blok en Ger Jochens. Goedemiddag, hartelijk welkom bij Villa VPRO. Macht corrumpeert, dat is een oude wijsheid, maar vooral toch heel erg waar. Wat doet het hebben van macht met onze psyche? Wat gebeurt er in de hersenen waardoor we grenzeloos, tomeloos en redeloos worden? Wij praten daarover met massapsycholoog Jaap van Ginneken na 4 uur.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 Griekenland heeft sinds het begin van de crisis alles bij elkaar 215 miljard euro gekregen. Maar dat is volgens minister van Financiën Roen Dijsselbloem nog niet genoeg. Ook na 2014 zal er geld naar Griekenland moeten. Al dus de minister in het financiële dagblad van vandaag. En de, oppo de oppositie die vindt dit maar vreemd, deze uitspraak. En die wil opheldering over deze uitspraken, Zo ook Eddie van Heijem van het CDA. Goedemiddag meneer van Heijem. Goedemiddag. Wat is er precies uh, aan opheldering nodig? Volgens mij was er geen woord Chinees bij Er moet geld naar, Chi naar uh, Griekenland in 2000, na 2014? Ja, dat, zo heb ik de uitspraak ook uh, begrepen. Maar het, het, het verrast toch, omdat we uh, eind vorig jaar uitgebreid debat hebben gevoerd over de situatie in Griekenland aan de hand van een nieuw steunpakket van toen 2 of 43 miljard uh, euro. Hm. Um, toen is duidelijk afgesproken dat dat pakket um, uh, uh, Griekenland in staat zou moeten stellen om uh, de, de, de hele keer naar boven uh, te nemen. Daar, daar waren het IMF, uh, de Europese Centrale Bank, uh, de Europese Commissie, de Eurozone uh, van overtuigd. En ook is afgesproken dat we in 2014, in de loop van 2014, de balans uh, uh, zullen opmaken. Omdat daar natuurlijk ook het nodige van Griekenland wordt gevraagd. Zij moeten de aanpak van uh, belastingfraude, belastingontwijking aanpakken, mm -hmm. uh, de, de organisatie uh, uh, reorganiseren, ambtenaren uh, ontslaan, privatiseren, al dat soort zaken. Uh, en uh, daar hangt ook mede van af uh, uh, of er überhaupt in de toekomst sprake kan zijn van een, een, een nieuw pakket. Ja, maar het is uh, uh, inmiddels wel duidelijk geworden dat de weg omhoog uh, voor Griekenland wat uh, uh, moeizamer is dan aangenomen. Uh, dat, uh, ik hoor er en lees daar verschillende dingen over. Uh, het gaat traag, maar het gaat ook traag met de inspanningen van de regering uh, daar zelf. De economie laat nog niet het herstel zien wat we hebben gehoopt. En nee. tegelijkertijd zie je wel dat er wat dan wordt genoemd een primair overschot is bereikt op begroting. Dat betekent dat als je de rentelasten niet meeweegt, dan is er maar zeker <laughs> toch een. een ja, maar is een leuk. Begroting. sommige dingen tellen we niet mee en dan valt het, dan, dan ja, nee, het vreemde... er weer Dat is zeker belangrijk voor, uh, toch voor de economie. Want dat was natuurlijk in, uh, in, de, in de oude situatie uh, totaal anders. Hè. Er was natuurlijk een totaal Taalverkeerde voorstelling van zaken gegeven over de overheidsfinanciën, ja. waarin een structureel uh, tekort zichtbaar was. Dat is wel degelijk langzaam zeker aan, uh, aan het omdraaien. Maar het belangrijkste vind... is toch dat die krimp de, uh, uh, zich minder goed herstelt dan men het steeds dacht? Die economische krimp? Die krimp die is er uh, nog steeds. Dat ja. klopt. De werkloosheid uh, loopt op. Maar ik vind dat je uh, desondanks niet nu al Griekenland... in het vooruitzicht moet stellen dat er wel een nieuwe uh, smak geld bij komt... als mm -hmm. je nog niet eens weet of uh, zeg maar de afspraken die we met het land hebben gemaakt... zijn uh, goed en zijn uitgevoerd. Je dat, kan dat het toch op twee manieren wel. zien wat, wat minister Dijsselbloem doet... en hij trouwens niet alleen. Zijn collega in Duitsland heeft de, mm -hmm. deze week dat, het, precies hetzelfde ja, gezegd. Je kan ook zeggen nee. Ja. Maar je kan ook zeggen het is wel netjes. Ze zeggen helemaal niet er gaat een smak geld heen. Zij zeggen alleen we hoeven niet tot volgend jaar te wachten... om uh, onze collega's nu vast te zeggen, joh, het gaat eigenlijk helemaal niet zo goed. Het zou wel eens kunnen, dat. Het is gewoon We een soort tussentijdse... Want wij hebben natuurlijk met elkaar uh, de, de, de kans opengelaten dat je in uh, 2014 tot een, uh, tot een conclusie moet komen. Ik weet nog niet helemaal niet wat die uh, zou kunnen zijn. Maar hij zei nu, het is onvermijdelijk. Het is onvermijdelijk dat er extra geld ja. naartoe gaat. Hij heeft tegelijkertijd, nu, nu er opheldering wordt gevraagd, schijnt hij gezegd te hebben van ja, dat hoeft helemaal niet te betekenen dat wat extra geld is. Dat kan dan ook kennelijk morele steun zijn. Of zo. Ja, dat is een het is dus raad, flauw natuurlijk. Nee, maar, nee, ja, maar dat, dat heeft hij zelf gezegd. Ja, ja, ik weet het. Neen het is zeker? niet flauw van ja, ja. u hoor. Nee, niet flauw <tus> van u. Nee, dat is <sus> okay. de, van het departement. Nee, maar, dus, dus ik, nee, maar dat, dat geeft toch wel aan dat, dat ja. uh, er kennelijk wel uh, aanleiding is om nog te heroverwegen of dit zo'n verstandige uitspraak is nee, oké. Okay. Maar eventjes dan ter zake, er komt een debat, uh, daar wordt er een opheldering gegeven. Dan komt er een ander moment volgend jaar om te beslissen of er steun moet komen na 2014. Ja. Is die weg voor u helemaal afgesloten? Nee. Of zegt u, ik kijk gewoon naar de feiten? En... Ja, dat laatste. En, en ik vind ook echt. Uh, kijk, je maakt afspraken met het land en je ziet ook voortdurend dat op het moment dat je de druk van de ketel haalt, uh, dat een land achterover kan leunen en dat het allemaal zo vaart niet meer hoeft te maken met die hervormingen. Uh, uh, met diezelfde stelligheid wil ik echt zeggen dat het geen uitgemaakte zaak is dat er een nieuw uh, steunpakket komt. Ook wij hebben dat niet uitgesloten, maar ik vind echt, je moet uh, hier stevig de druk op de ketel houden, want het land uh, moet van heel ver komen. En dat heeft natuurlijk ja. met de economie en omstandigheden te maken... maar ook met de cultuur en de bestuurlijke aanpak zelf. En als je daar niet de druk op de ketel haalt, dan krijg je gewoon helemaal niks voor elkaar. Maar ook u, bij u bestaat het verschijnsel uh, voortschrijdend inzicht. Het is bijvoorbeeld nu al gebleken dat die maatregelen veel harder aankomen... dan eigenlijk gedacht was door de meesten, althans, zeker door de trojka... Uh, Zegt u, we blijven aan die voorwaarden vasthouden, ook al knelt het het land nog meer af? Nou, nee, ik weet niet welke voorwaarden u precies bedoelt. Maar als je bijvoorbeeld nou, die hervormingsvoorwaarden uh, bijvoorbeeld in uh, het overheidsapparaat uh, ja, uh, uh, dat, dat uh, kleiner maken. En wat, wat een, een nog veel groter probleem is, is dat er gewoon geen belasting wordt gegeven, dat alles uh, onder de tafel en zwart gebeurt. En er is, uh, vind ik, zeer terecht terechtgezegd, als je je economie en je overheidsapparaat op orde wilt krijgen, dan zul je gewoon ook ordentelijk systeem van belastinginning moeten uh, organiseren en ook voor zorgen dat ja. mensen dat daaraan gaan voldoen. Maar dat is en iets dat, anders wil dan wel, uh, het een en ander over weten, Zeker, dan. maar dat is iets anders dan maatregelen die mensen in hun bestaanszekerheid uh, raken. Zou ja, u daar dan nou, wat soepel ja, aan mee willen zijn? Het, het, het, maar het is nogal een, vind ik een belangrijke voorwaarde voor een goed uh, en stabiel lidmaatschap van de Europese Unie. Kijk, wij, wij waren, daar wil ik hem toch ook nog wel even aan herinneren, onder uh, aanvoering van mijn voormalige collega Henk de Haan in 2001 tegen de toetreding Zeker. van Griekenland uh, tot uh, de eurozone. Omdat wij ja. vonden dat het land er niet klaar voor was. Maar wij onttrekken ons niet aan uh, de verantwoordelijkheid voor het feit dat we er nu één keer in zitten. En dat je daar dus uh, ja, met de realiteit van nu ja. naar moet kijken. Uh, uh, maar dat betekent wel dat je die maatstaven die we voor... nou ja, goed, en fatsoenlijk bestuur in de Europese Unie hanteren, dat je die ook echt aan het land moet gaan opleggen nu. Oké, okay, Eddie van Heijm van het CDA. We hadden het over de steun voor Griekenland na 2014. Dank u wel. Graag gedaan. Dag. Psst. Eén minuut. Het bejaardenhuis. De nachtdienst loopt alleen. En voorheen was het met twee zo laat tot zo laat dat. zo laat tot zo laat dat. Ja, deze week was helemaal hectisch. Er zitten hier nog een paar mensen te wachten. Dus dat, dat creëert stress. Ik kom zo bij jou, Jan. En ja, dat breng je dan toch over op de bewoner. Gaat goed, goed. goed. goed. hè? Het, het moeilijkste is om af te tasten van wat vindt men lekker, waar wordt men rustig van? Nou, lekker. Lavendel. Wow. Is lavendelolie. Ja. Krijg je zachte voeten van? Spanning uit het lijn. Lavendel is rustgevend. Maar je wordt er wel een beetje gek van. Maar niet bij iedereen. Oh, ik word er niet gek van, hoor. wel. Want je kan er ook agressief van worden. Trek je terug, hè? Helemaal niet. Grote mond. Ja, ja. Oh. Mag mag ik uw hand? Is een soort olie. Ja. Mijn vratje is weer de. En, meitjes... en het vratje is weer soep. Nou, het is... Uh... Ja. Dat was één minuut gemaakt door Prosper de Roos. Nederland is hard bezig van het knapste jongetje van de klas... de economische slumiel van Europa te worden. Er zijn nauwelijks nog economen te vinden die nog een cent geven... voor het bezuinigingsbeleid van dit kabinet. Deze week praten we met eigenzinnige denkers over hoe zij de Maleise willen bestrijden. Vandaag is bij ons, ik zeg altijd Maleise, het is Maleise. Absoluut. Um, absoluut. Vandaag bij ons Louise Fresco, hoogleraar Duurzame Ontwikkeling, auteur, kroonlid van de Sociaal Economische Raad, voormalig topvrouw, vn voedselorganisatie FAO, enz enz Goedemiddag, Goedemiddag, welkom. Uh, we stellen aan onze gasten deze vraag in het begin. Als ik minister-president was, dan wist ik het wel. Ja, dan ging ik onmiddellijk dat torentje uit uh, richting Berlijn... om met mevrouw Angela Merkel te praten, om het op een akkoordje te gooien... Uh, dat zij inziet dat de Nederlandse economie in feite eigenlijk heel goed draait... En uh, dat we die Europese bezuinigingsnorm toch uh, enigszins uh, met een zekere relativiteit en op een wat langere termijn moeten zetten. Maar daar heb je de steun van Duitsland voor nodig. Het tweede wat ik zou doen is opnieuw dat torentje uit. En uh, bij de uh, bazen van D66 en uh, CDA aankloppen en zeggen... jongens, we hebben nu uh, echt een draagvlak nodig met PvdA en uh, VVD kan ik het niet alleen. Dus ik heb jullie nodig. We gaan nu, ik sluit jullie nu op met elkaar En wij gaan het nu eens worden over de grote lijnen van de bezuinigingen. En die voeren we vanaf maandag uit. Oké, okay, hm. dat is een beetje wat Halbe Zijlstra vandaag uh, heeft gezegd. Oh, die heb ik niet gehoord. Dat dus tweede heeft... wat u zegt. Die heeft gezegd, uh, wij nemen onze verantwoordelijkheid natuurlijk. En ik ga er eigenlijk vanuit dat de oppositie dat ook zal doen. En constructief. Ja. Dus noods tegenplannen komt, maar in elk geval meegaat denken. Maar goed, het belangrijkste is dat u zegt... zonder Duitsland zal het niet lukken om uit de crisis te komen. We moeten... Uh, eigenlijk is dat raadt u dat... Rutte aan, om te doen. Ja, kijk, zonder Duitsland... Meer in overleg met Duitsland proberen om, om de boel een beetje zo te buigen... dat het land wat meer lucht kan krijgen. Ja, ik denk dat, dat je uh, nu moet zeggen dat het radicaal bezuinigen... of het zelfs nog dreigen met bezuinigen... want we doen eigenlijk heel weinig aan bezuinigen... maar we zitten onszelf in een soort padstelling vast te draaien... Uh, gaat het niet lukken om echt een beleid uit te zetten. En je moet nu die Europese afspraken toch enigszins oprekken. Daar is eigenlijk denk ik iedereen het wel over eens. He, te veel bezuinigen, hmm. zie je ook Griekenland, maakt een land kapot. Maar dat kan je niet doen zonder Duitsland, het is het belangrijkste land in, in, in de eurozone. Ja. Dus de eerste stap is naar, naar Angela Merkel. Ja. Okay. En dan vervolgens wilt u, uh, dat was de, dus de tweede stap, uh, de partij D66 CDA erbij uh, met de P van de AVVD in een hok opsluiten en over de hoofdlijnen gaan praten. Welke hoofdlijn moeten zij als eerste behandelen? En, uit, en eruit komen. Nou, ik denk dat je uh, opnieuw moet kijken naar al die plannen voor lastenverzwaring. En kijken waar dat negatieve effecten heeft. En het zou kunnen dat je dan inderdaad niet zo verschrikkelijk veel overhoudt aan lastenverzwaring. Aan de andere kant zal er ook geïnvesteerd moeten worden. Op strategische plekken. Met name om de economie... Uh, ja in een internationaal perspectief verder kracht te geven. Dus dat betekent ook in innovatie. Maar dan bedoel ik niet innovatie alleen maar in de simplistische zin... van betere gloeilampen enzovoort. Maar überhaupt het kennisniveau van dit land is... Onderwijs dus. Is, uh, onderwijs, maar ook bijvoorbeeld in de, de, de softere vakken. Hè. bijvoorbeeld mm -hmm. het, het feit dat wij uh, eigenlijk heel weinig specialisten hebben... die iets weten van het Midden-Oosten, dat breekt ons nu op. Dus daar moeten we ook mm. in gaan investeren. En dat algemene investeren moet natuurlijk samen gedaan worden... met het bedrijfsleven... Uh, bedrijfsleven zit in Europa ook moeilijk, want er, er is geen groei. Dus daar, daar moet echt een, uh, een, een plan voor komen. Er liggen allemaal stukjes plannen, maar er moet nu echt... Uh, gezegd Ik wil nog even hebben, terug op wat u zegt over het Midden-Oosten. Wat bedoelt u dat wij daar te weinig mensen van hebben die En dat nou, dat hebben... opbreekt nu? Nou, wij, wij, hebben gewoon, wij zijn een internationale gerichte economie. Ja. We hebben nu heel erg het idee, zo langzamerhand, innovatie betekent dat je meer moet doen aan elektrische auto's, gloeilampen en al die technische dingen. Dat is één kant van de innovatie. De andere kant is natuurlijk dat je je kennis ook moet gaan verkopen. Want je verkoopt niet alleen maar gloeilampen of, of chips of zo, maar je verkoopt ook de kennis die daarbij hoort om ze te gebruiken. Ja. Daarvoor moet je ook die culturele gevoeligheid hebben, mensen die talen spreken enzovoort. En die kant hebben we zo langzamerhand een beetje vergeten. Dus het Midden-Oosten is belangrijk, omdat dat straks natuurlijk, als het allemaal een beetje rustig wordt, ook weer een belangrijke afzetmarkt is. Okay. Ja. Even nog die uh, partijen die dus gaan praten over die hoofdlijn. U noemde er zo pas één. Mag, dat, mag daar vrij over gepraat worden zonder de last van 6 miljard te moeten bezuinigen? Nou, ik Want vind, dat is nogal wezenlijk. Ik vind dat je moet praten over op welke termijn willen we die 6 miljard bereiken. Uh, maar als je dat nu al dichtsmeert door te zeggen het moet dan en dan. Dan ben ik bang dat, dat iedereen dwars gaat liggen. Dat het slecht is voor de economie. En bovendien dat je weer in een eindloos gesprek uh, Jezelf klem zet. Dat hmm. is wat er tot nu toe is gebeurd. Ja. En ik denk dat, dat echt iedereen het erover eens is. Ik ben geen econoom, ik ben maar een eenvoudig landbouwkundige ingenieur. Maar goed, ik weet toch wel een heel klein beetje <laughs> hoe delen van de economie werken. Iedereen het er wel over eens is dat als je te veel bezuinigt, dat het gewoon aanverrecht werkt. Ja. Ja, dat je je en verdien, en dat, de dat, verdienmogelijkheid dat, van een land. Uh, ja, afknijpt. en wat het grootste probleem is op het moment, is natuurlijk dat kelderend consumentenvertrouwen. Terwijl ja. we in feite hmm. in Nederland natuurlijk nog steeds in een hele gunstige positie ik zijn. Ik wil net zeggen, u zegt altijd. Nee, we zijn in Nederland, als je het vergelijkt met de rest van de wereld... en u kent veel van die rest van de wereld zo bevoorrecht... dat het u wel eens tegen de borst stuit dat wij zo klagen. Dat we zo klagerig zijn. Je kan je natuurlijk in elk individueel geval... van iemand die stappen terug moet doen is naar... maar overal is dat het, dat beeld wat u niet bevalt. Nou, het, is, het, het, het paradox van Nederland is dat we eigenlijk altijd heel somber zijn... over ons land en over onze medeburgers. Maar dat individueel mensen dan nog wel denken dat het redelijk met hen gaat. Kijk, als je een bijstandsmoeder bent en je moet van een uitkering leven... en je hebt twee kinderen, dat is natuurlijk dramatisch. Want het gaat om relatieve armoede. Ja. Maar in, in zijn algemeenheid zijn de meeste mensen... uitgezonderd, een aantal uh, groepen ZZP'ers... en mensen die hun baan verliezen, niet zo heel veel slechter af als zeg maar tien jaar geleden. Tien jaar geleden waren wij ook niet arm en zielig en naar. Nee. En dus het gaat om dat perspectief. En ik, ik ben, wil niet relativeren dat armoede niet een vreselijk probleem is. Maar als je even ziet wat een economische crisis betekent... bijvoorbeeld het, de val van de roepie ten opzichte van de Amerikaanse dollar. Dat betekent gewoon dat miljoenen mensen weer... onder het bestaansminimum komen in India. Dat ja. is wel even andere koek. Hè? Ja. Ja. Ja. En dat consumentenvertrouwen dat werkt nu zo slecht voor de economie. En dat is echt toch een psychologische factor... die te wijten is aan de besluiteloosheid van het kabinet. Ja. En daar moeten goede maatregelen voor komen. En dan, ben, dan schat ik in dat u voor de volgende maatregel niet bent. Namelijk, dat heeft een econoom gesuggereerd, uh, lever de inflatie. Want dan wordt alles duurder. Dan gaan mensen nu wat kopen. Want straks wordt het nog duurder. Ja, ik zou niet graag willen speculeren op, op dat soort anticiperend gedrag. Nee. Kijk, wat ik veel belangrijker vind is dat je die crisis ombuigt in een positieve kans om nu inderdaad te gaan richting een vergroening van de economie en ja. een duurzame economie. Is dat economie. een andere hoofdlijn voor die partijen in dat kamertje? Ja, ja, zeker. Kijk, er is veel meer wat we nog kunnen doen. We zijn niet op, heel erg op de slechte weg, maar eh, ik ben al sinds jaren en dag... een voorstander van het selectief en gecontroleerd vergroenen... van ons belastingstelsel. Dus hè, het verminderen van lasten op arbeid, waardoor je dus meer mensen... aan het werk krijgt, mm -hmm. en het verzwaren van lasten op grondstoffen Maar dat, dat ook in een, traag, in een rustig tempo? Ja, tempel. je moet dat in een ja. rustig tempo. Je kunt mm -hmm. natuurlijk niet drijven van de ene dag op de andere, zeker in het MKB niet plotseling met allerlei nieuwe normen confronteren. Maar als je er zeg maar plannen maakt per sector... en je krijgt het MKB met name mee... en je zegt, we gaan langzaam maar zeker dat ook fiscaal aanpakken... Hè, dus je uiteindelijk gaat naar de vervuiler betaald. Dus een grondstofgebruiker betaalt. Dan kan je ook naar een economie die veel meer recycelt. En dan krijg je toch ook weer een model... wat ook op zich nou, eh, geëxporteerd kan worden. U zit in de raad van commissaris van de Rabo. Hè? Ja. En, en u heeft duurzaamheid in de portefeuille. Ja. Um, wat... Kunt u doen in die positie uh, om aan die vergoeding wat te doen? Nou, ik denk dat je sowieso van financiële instellingen moet vragen... dat ze gewoon heel kritisch kijken naar wat ze financieren. En uh, nou geldt voor de Rabo en een aantal andere banken, Triodos ook... dat ze echt kijken naar waar kunnen we vernieuwingen financieren. Hm. Dus bijvoorbeeld uh, nou, om, om uit de landbouwhoek dan maar iets te nemen... en dan. Blijf ik niet bij al die windmolens steken. Maar uh -huh. en bijvoorbeeld boeren die uh, uh, zo'n stal neerzetten... dat al die boeikasgassen daar uit weggezogen worden. En misschien weer die warmte hergebruikt wordt om woonhuizen te verwarmen. Weet je, Dat zijn dingen waarvan je denkt, nou, dat kost een investering. Daar, daar moet geld voor komen, maar dat, dat is de moeite waard. Ja. Uh -huh. Dus een beetje de, een verkeerde tijd voor de Rabo. Hè? Er zijn nogal wat problemen. Dus... Is men dan geneigd om uh, zich op dit pad, dit, in dit avontuur, ja, dat te storten? Ja, dat zit zo, dit, dit is ook zit niet in de de avontuur. Gene. Dat zit zo in de genen. En het is natuurlijk altijd langetermijndenken. Mm -hmm. En dat is misschien nog wel het allergrootste probleem van dit kabinet... en van de huidige generatie politici. Mensen willen zich niet committeren voor de lange termijn. Ze durven nu niet besluiten te nemen... waarvan de draagvlak uh, uh, en ook, laten we zeggen... Waar uh, nou, de de niet direct he? van te zien is dat het dat doet. Nee, en waar zij niet ook van oogsten... En dat is toch nee. eigenlijk de maatschappelijke verantwoordelijkheid die je van politici mag vragen. En het gaat niet om vandaag, het gaat over, over tien ziet u, jaar. Ziet u een land, hoeft niet in Europa te zijn, maar mag overal in de wereld zijn... waarvan u zegt dat is een voorbeeld van waar men dat wel aandurft en waar ze bezig zijn met geduld langzaam maar zeker dingen te herstructureren... zodat het over twintig, dertig jaar bestendiger en beter is. Nou kijk, er is geen ideaal land, maar er zijn wel wat landen die zo'n lange termijn visie mm -hmm. hebben. hebben. Een goed voorbeeld is dus Noorwegen bijvoorbeeld, hè, die dus al hun gas- en oliebaten in een fonds hebben gestopt en gezegd hebben, dit is het fonds voor de toekomstige generaties. Dus in tegenstelling tot wat Nederland heeft gedaan met zijn aardgasbaten, namelijk alles gelijk uitgeven en een hele zware verzorgingstaat mm -hmm. optuigen, uh, hebben de Nooren gezegd, we gaan het in een speciaal fonds zetten. Voor de dat... tijd als er geen fossiele brandstoffen ja, meer en zijn. En voor de toekomstige generaties. Dat is wel een heel ander perspectief dan wij hebben. Mm -hmm. Heeft u nog zo'n voorbeeld van een land wat... Uh, nou, bijvoorbeeld ik iets vind, heel goed doet. vind Finland een heel interessant voorbeeld... omdat zij daar uh, systematisch altijd leraren... dus niet hoogleraren, maar leraren en onderwijzers... Dus heel goed betaald hebben. Altijd uh, dat een, een positie van status en aanzien hebben gemaakt... zodat onderwijs ook altijd heel belangrijk is. En de beste mensen worden daar leraar. Mm -hmm. Dat is heel anders dan wat we hier nog hebben. Nog even ja. terug op het Noorwegen. U zegt, die hebben dat dus eigenlijk veel slimmer gedaan dan Nederland. Ja. Nederland heeft al die aardgasbaten gebruikt. U zegt al, om een hele de zware, loge verzorgingsstaat op te tuigen. Uh, hoe is dat in Noorwegen dan? Hoe ziet die verzorgingsstaat er daaruit? Of is die er helemaal niet? Nou, die is er ook. Maar heel schamel. Nou nee, ik denk niet dat je kunt zeggen schamel. Maar uh, uh, daar is, heb je natuurlijk niet die uitwassen gehad die wij hadden. Mm -hmm. He, de mensen konden hier op een gegeven moment al op, met, op hun vijftigste met pensioen. Ja. Uh, je hebt heel veel mensen gehad die in een WHO-achtige situatie terechtkwamen. Uh, waarvan je nu zou denken, nou die, die hadden ook zelf de baat bij gehad om gewoon wel deel van het ja. arbeidsproces mm -hmm. uit te maken. Die verzorging staat, dat lijkt me ook een andere hoofdlijn... in dat kamertje met die partijen waar D66 ja. en het CDA ja. aanschuiven. Ja, zeker. Hoe, welke kant moeten zij er dan op? Want uh, u schetst nu wel hoe goed het, die Noor het aanpakken... maar wij zitten natuurlijk met een bestaande situatie. Tuurlijk, nee, maar u vroeg mee naar... Ja, ja de, nee, dat zeker. Wij ja. Verder. Maar, maar daarom we uh, op. willen we daarop doorgaan. Uh, hoe, wat moet er gebeuren aan, aan ons stelsel gegeven het feit dat het is zoals het is? Nou, ik ben daar zeker geen specialist op, maar het lijkt me dat de grootste uitdaging zit bij de vergrijzing. Ja. Dat je uh, die kosten van die vergrijzing op een of andere manier... Uh, zo moet structureren dat mensen die ouder worden en hulp nodig hebben... maar zelf ook geld hebben, daar ook wezenlijk aan bijdragen. Dat lijkt, lijkt me legitiem gebruik. En of je dat nou doet via uh, verder fiscale maatregelen op, op uh, pensioenen... of je doet het op een andere manier. Maar het is heel logisch dat als jij geld hebt aan het einde van je leven... of dat nou in een huis zit of in iets anders... dat je bij wijze van spreken daar ook een deel van bijdraagt... Ja. voor uh, het belangrijkste deel van je medische kosten... wat namelijk plaatsvindt in de laatste vijf jaar van je leven. Je kunt ook niet verwachten dat kinderen dat allemaal gaan ophoesten. Maar we hebben natuurlijk het grote voordeel in Nederland... dat we een groot deel van Nederlanders hebben die best wel geld hebben. Mensen ja, gaan dood het... met geld. Denkt hè? u ook dat het dan het, het, het feit is dat je aan heel en zou komen... als zowel de overheid als de consument leert... om de prioriteiten van wat je met je geld doet wat te verleggen? Ja, dat is natuurlijk wel een educatief proces... Zeker. niet onmiddellijk gaat nee, We gaan ervan vanuit dat er voor alles Goedemd. tijd en geduld ja, nodig ja, is. Ja, maar daarom is het dus zo belangrijk dat je die lange termijnvisie hebt. Ja. Want nu zitten we telkens dus heigerig ad hoc te denken... oh mijn god, er moet zoveel miljard bezuinigd worden. Op de gezondheidszorg ja. dan maar, want dat kost zoveel geld. En dat is natuurlijk niet de manier waarop nee. je mee om moet gaan. En dat lijkt er ook toe, die korte termijn denken... en die verkiezingen en die verkiezingskoorts... dat de één partij die zoiets voorstelt over ouderen die ook geld hebben... dat de andere partij daarvan zegt bejaardenbelasting... En die probeert dat goede sier en een campagne, die moeten dan ook uit die stand komen. Ja, maar ik ben dus bang dat als je niet een soort kabinet van nationale eenheid krijgt op een of andere manier, hè, en dat betekent dus een brede draagvlak, dat je voortdurend in dat, dat ja, populistische waar blijft zitten, waarbij je elkaar vlieger afvangt. Ja. Hmm. En ik hoop dat ik kiezer op dit moment, ik, ik zou, ben ook helemaal geen voorstellen nu van tussentijdse verkiezingen, want het leidt alleen maar tot meer inrust. Maar dat de kiezer nou. op een gegeven moment zegt van ja, wij willen nu eens leiderschap, we willen rust, we willen zien dat er een beleid is. Ja. En dat ze daarop af gaan rekenen. Bij uh, uh, uw denken over dit soort zaken, hè, en welke richting het op zou moeten, is er iets of iemand, noem het een held van mijn part, waar u door geïnspireerd bent? Nou, niet over de, de verzorgingsstaat of zoiets dergelijks. Ik bedoel, ik ik ben verder lid van de SER. En er wordt heel veel nagedacht door heel veel verstandige mm -hmm. mensen. Dus dat is wel ook een, een proces wat gaande is. Uh, op mijn eigen vakgebied wil ik toch wel één iemand noemen. Dat is wel mijn grote held. En dat is een Amerikaan die de enige Amerikaan is in mijn vak... die ooit de Nobelprijs heeft gekregen. Norman Borloo. Dat was de man die uh, in de tijd van de grote hongersnoden in India en in Azië... Mm -hmm. uh, zijn zaden die hij had ontwikkeld in Mexico met name van rijst en tarbe, toen. Pakistan India allemaal in oorlog waren. Heeft hij dat daarheen gebracht? Heeft iedereen overtuigd dat ze dat moeten doen? En, nou, naar dat schatting, ze wat moesten doen? Nou, die, dat moesten doen? Dat, dat moesten zaaien. En, mm -hmm. en uh, naar, naar de schattingen heeft hij iets van een miljard mensen... het leven gered, van hongersdood oh, ja. gered... Uh, in die tijd met zijn vernieuwingen. En het was dat hij dus niet alleen maar een wetenschapper was... maar ook met politici praten. En maar juist en er zelf heen die... ging ook echt. Ja, om... ja absoluut. En, en, en planten terwijl de mortiers... over zijn hoofd ja. schoten enzovoort. Hè. Ja. En dat is dus, kijk, die maatschappelijke front... Dat is iets voor politici, maar bijvoorbeeld ook voor wetenschappers. Ja. en Het is heel erg belangrijk dat we dus allemaal, iedere burger, ieder bakker op de hoek... het gevoel hebben, we hebben nu een gezamenlijk probleem. Het gaat niet alleen maar over ik ikke, ikke. Het gaat niet over of ik in koopkracht achteruit gaat Het gaat om dat we in een land leven waar we met z'n allen... Die, dat is het grote goed wat we hebben, namelijk toch onze rijkdom... zo delen dat we er het beste van kunnen maken. En ja. heeft u een beetje het idee dat de huidige politici, de, nu dan uh, Rutte en zo... Uh, niet zozeer dat ze denken ikke, ikke, ikke... maar dat ze het ook niet als een breed, veel groter probleem zien... maar alleen maar nog denken in die cijfers. We moeten de 3%, procenten, we moeten de 6 miljard. En niet het lef tonen om, ja, ik denk om dat ik te trekken. Dat politieke Is dat moed? Kijk, politieke moed wordt op dit moment niet echt positief afgerekend. Hè? Uh, en... Uh, ik denk dat uh, de overleving van een politicus op dit moment erg gebonden is. Van, uh, blijft de partij uh -huh. uh, in het uh -huh. zadel? Maar hoe verander je die politieke cultuur? Nou, door ze maar eens op te sluiten. Ja. Uh, dat meen ik echt heel serieus. Ja. Ik bedoel, uh, Sleutel weggooien. Uh, uh, ja. ik, ik denk dat je dus... Kijk, ik wil niet zeggen dat je nu naar een herformatie moet gaan... maar je moet wel iets doen om dat draagvlak te verbreden. Anders dan blijft zo'n kabinet wat op zo'n smalle leest uh, geschroefd Ja. Of je krijgt het. toch die tussentijdse verkiezingen ja, met alle hijsaar eromheen. Precies. Dus. Ik denk dat je dan weer dat hele populistische gedoe krijgt... van niemand wil bezuinigen. Dus dat moet je vermijden. Je moet zorgen dat je met deze groep met de verbreding, nu gaat zeggen... oké, okay, laten we dat en dat en dat doen. En vooral duidelijkheid. Waar mensen nu op reageren is onzekerheid, gebrek aan richting. En dan ja. geeft niemand nog een cent uit. Ja. Het is een heldere boodschap. Om te beginnen twee keer het torentje uit. Eerst naar Merkel en ja. dan naar de twee grote oppositiepartijen. Wij CDA zouden ze... en, uh, en, en D66. Ja. Wij zeggen, draad. zomaar doen dan. Ja, <laughs> zo, absoluut. Maar okay. Zeker. Louise Fresco, heel erg hartelijk bedankt. hoogleraar ja. Duurzame Ontwikkeling. Was de laatste, laatste gast in deze week... waarin we het eerste half uur van de villa besteden... aan eens goed nadenken over hoe we uit de economische crisis kunnen komen. En dan liefst voor wat langere termijn. En niet alleen maar even voor een jaar of twee. Heel erg bedankt. De villa is zometeen bij u terug. Na het nieuws. En dan praten wij met massa-psycholoog Jaap van Ginneken. Tot zometeen.